De Verenigde Naties gaan geheime lijsten met de namen van mensen die oorlogsmisdaden hebben gepleegd vrijgeven. Op die manier kunnen landen zich beter voorbereiden op het vervolgen van verdachten. Als een land zich meldt met een verzoek, geeft de VN inzage in de namenlijst.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 Het weer, de zon schijnt flink, maar er zijn ook hoge wolkenvelden. Het is 10 graden op de Wadden, tot 17 in het zuidoosten. Morgen wordt het aan de kust wat koeler, maar in het zuidoosten kan het dan opnieuw 17 graden worden. En het blijft zonnig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is bijna gedaan met de files, alleen nog wat drukte op de A28. Utrecht-Zwolle, tussen de afrit Maarn en Amersfoort, 3 kilometer. Maar alle rijstokken zijn daar weer open.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 Goedemiddag, luisteraars, een hele smakelijke lunch toegewenst. Dat doen we vijf dagen per week. Live bij ZFM Zandvoort. Met op de maandag en de dinsdag Cheryl Duif en dinsdag Dolly Tempirik Als, uh, ja... Sidekick. Vaste sidekick, Dolly. Goedemiddag. Present. Ja, op de woensdag, donderdag en vrijdag natuurlijk collega Ruud Jansen. Maar uh, ja, vandaag, uh, Dolly, zijn wij uh, de, de klossen, hè? Gelukkig wel. Ja. Hè? ja. <laughs> Dat is toch gezellig, mensen, eerlijk. Mensen moesten eens weten hoe leuk het is om radio te maken. En hoe leuk het is om een redactie te voeren. Want we zoeken nog steeds naar mensen hè, op de redactie, toch? Ja, ik kan best wel wat hulp gebruiken hoor. Ja. Zeker bij de voorbereidingen van het uh, programma... ...Zandvoort draait door op de vrijdagmiddag. Ja. Dat is best wel een, een kluifie hoor. Ja, maar wel heel leuke gast altijd. En, ja, joh. Ja, en het is een heel, heel gezellig programma. Ja, Het is echt leuk om, uh, om je daarvoor in te spannen. Ja, en wat de luisteraars niet weten... ...is dat ze gewoon binnen kunnen lopen op zo'n dag. Ja. ja, ja, ja. Kunnen ze getuigen zijn, gratis en voor niks. Ja. Ja, goed. Luisteren is ook al leuk. Ook leuk. Hè? Hey, en kijken S via de livestream. De SGP die voeren campagne, hè? Heb, je dat, heb, je, heb je dat meegekregen? De SGP. Nou, ja. volgens mij voeren ze allemaal campagne. Maar ja. waarom de SGP? Ja, bijzonder, Charles. Ik voel uh, weer een bruggetje uh, aan komen. Ja, nou, een bijzondere, een, een bijzondere campagne tegen vreemd gaan. Hè? Het is geen grapje hoor. <laughs> Zijn ze een handtekening uh, nee, begonnen tegen Second Love? Ik, ik, ik geloof dat, dat ze allemaal... Ja, uh, yeah, Second Love inderdaad, daar gaat het over. Oh gaat het erover? Ja, dat oh. heb je helemaal in één keer goed geraden. Zoé. Uh, dat is niet zo vreemd natuurlijk. Wel, dat vreemd dat je, dat je dan... GELACH uh, <lacht> Hé, hey, maar luister, uh, uh, uh, het is een serieuze onderneming van de SGP... om uh, ons bewust te maken van dat we trouw moeten zijn aan onze partner. Uh, uh, vooral als je getrouwd bent natuurlijk. Het ja, allemaal... want dan heb je het beloofd. Ja, ja geloofd. Dan heb je het beloofd. Ja, en, en, en uh, dat het allemaal nare gevolgen heeft uh, voor kinderen... Als, als mensen uit elkaar gaan en zo. Ja, alleen maar. Maar ja, ja goed. Als, uh, psychologen moeten toch ook wat te doen hebben, jongen. Dat is ook weer waar. En, uh, ja, ik, ik, ik wil er eigenlijk niet te veel over zeggen, want dan klap ik uit de. Uit de, uit de, uit de oh jee, oh jee. De kast ik heb er... gaat open, jongens, ja. let op. <laughs> ja, ik, heb er, ik, heb, ik heb er wel een mening over, maar die hou ik even voor me. Wel ja, joh. We gaan uh, gewoon gezellig muziek maken vandaag. Snel. Ja, en, ja toch? en het blijft toch zo, dat, dat ben ik met de SGP eens. Breaking up is hard. Absoluut.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 is hard. Niels Sedaka was dat. Breaking up is uh, hard to do. Uh, uh, Niel, we blijven even met Niel. Een andere Niels, uh, Dolly. Die ken, je kent nog meer Niel, hè, toch? Uh, Neil Jong. Ja, ook. Ook? <laughs> ook. Neil Diamond? Neil Diamond, daar heb ik het over. Oh, kijk eens aan. ga ja, ik uh, nu door voor de koelkast? Je, je, nou, <laughs> de, de, de, de, de vaatwasser. Oké, okay, ja. nou ook leuk. Lui. Ja, van een heel bekend werk. Fijne prijs. Ja, heel mooi. Ja. Hey, maar, uh, maar wat is er met Nelis? Nou, uh, Nelis Diamant, die, die uh, zingt ook een heel mooi uh, George Harrison repertoire. Dat zal Ruud Johnson wel aanspreken. Ja, Something bijvoorbeeld. Laat eens horen. komt Komt ie Dolly? Ik, ik speel piano. Ja. She moves me in me. Believe and how Somewhere in her smile She knows That I don't need Wax me like no other lover. Something in the things she shows. Diamond Something, het mooie nummer van George Harrison. En de mensen die, uh, de fans van Neil Diamond die erheen willen. Uh, ja, want... Waarheen? U, nou, nou, het concert van Neil Diamond. Want Komt uh, er een concert? Ja. In Nederland? In Nederland, hoor. Hou op joh, echt op, waar? Ja, ik hou op. <laughs> nee, nee, ik ga het toch even door, want ik ga het even vertellen. Op ja, graag. Do op donderdag 25 juni 2015. Wow, en, en waar? En op zaterdag 27 juni 2015 ja? kon meneer Neil Diamond een concert geven in het Sigridome in... Amsterdam. Wow. Nou, ik, ik weet zeker dat er een hoop mensen zijn... die dat uh, graag zouden willen bijwonen. Nou, dan moet je, nou, Er zijn volgens mij nog kaarten. Ik kijk nu op het internet en, en er wordt nog steeds reclame gemaakt. Dus. dus dat zijn, het zijn ook twee dagen. Dus, dus ja. uh, je hebt de keuze tussen de donderdag 25 juni en de zaterdag 27. Ik zelf zou ook heel graag willen, maar ik ben dan uh, in het buitenland. Dus ik, dat is jammer. ja. Hé, hey, wat kosten die kaarten? Ja, ik... Zullen ze al wel duur zijn, hè? Net als toen met uh, Barbara Streisand. Het was ook zo duur. Ja. Nou... Hey, jij was toch naar uh, Carfunkel Car geweest? Ja, geweldig. Ge was het wel mooi? Ja, fantastisch. fantastisch. Ja, wat een bof komt, hè, dames en heren. Want hij, mocht eigenlijk, hij kon gewoon naar, naar Carfunkel toe. Ja, en dan moet je je, moet je je voorstellen dat er een, een 74 jaar oude man zit... Helemaal ontdaan van zijn uh, mooie krullen die hij vroeger had. Kaal hoofd, een beetje haar nog aan de zijkant, zeg maar. Ja. Een oude man, want je ziet hem ook uh, als hij op het podium zich voortbeweegt, toch wat moeilijker lopen. Hij, hij loopt wel los hoor, maar ja. toch een beetje, beetje, beetje. Wankelig. Beetje krommig, een beetje, ja. beetje oude manachtig, laat ik het ja. maar zo zeggen. Ja. En, maar dat doet hij. Zijn, zijn, zijn, stem, zijn, mond open? zijn mond open. En dan komt er een soort engelengeluid uit die mond. Ah. Oh. Dus daar is, is nog niets aan niet, afgedaan. Nee, dat past helemaal niet bij die leeftijd. Nee. Nou ja, in die ja. zin is niets, niets aan afgedaan. Hij had wel moeite hier en daar. Ja. bij sommige liedjes waar hele hoge uh, fragmenten ja. voor voorkomen. Ja. om dat maar te ja, halen. Duurt, maar ja. dat, daar manoeuvreerde hij heel, heel takvol uh, omheen. Ja, en, uh, het Geweldig. was een heel intiem concert in die zin. dat het werd alleen maar verzorgd met een. Uh, uh, gitaar als begeleidingsinstrument. Dus een ja. virtuose gitarist overigens, hoor. Maar, ja. maar uh, voor de rest uh, geen orkest, geen, geen, geen strijkers. Het is geen, inderdaad heel klein, ja. Heel klein. Ja. Uh, uh, maar heel, heel, heel mooi. En, en de, meeste, uh, of de meeste... Ja, de grootste hits van Simon en Garfunkel, van het duo, ja. kwamen ook voorbij. Deed is eens eentje. Ja. En uh, ja, als je je ogen dicht deed, uh, dan, dan, dan hoorde je gewoon bijna een cd, want het was... Dat was kwalitatief echt nog hoogwaardig, ondanks zijn leeftijd. Ik heb echt. Uh, Mooi. Ik had dit niet willen missen. Mooi. Maar wat gek is dat dan, hè? Want je hebt natuurlijk Carfunkel. dan heb je toch een bepaald beeld in je hoofd. En als er dan ineens zo'n oudere man het podium opkomt. Ja. dat is heel even heel confronterend, hè? Ja, dat... Ik heb dat gehad met Joe Cocker... Uh, Tijdens een van zijn laatste concerten. Toen ja. Ja, sta je te wachten. Je voelt de spanning. Die gaat steeds hoger. En dan ineens komt daar. Ja hoor, daar is hij. Joe Kokken. Ik zeg verdorie. Dat is gewoon een hele andere feentje <laughs> Ja, ik voelde me ja. een beetje bekocht. Maar ja, toen zijn mond open ging hoorde je wel dat het echt Joe zelf was. Ja. Ja. Hé hey, hey Dolly, en weet je welk ja. nummer ook voorbij kwam? Nou, laat eens horen. Deze. Overigens kosten de kaartjes van Neil Diamond ongeveer 90 euro per plaats. Dus... Oh, oh, oh. Ja. Ik zoek hem wel op op Spotify. <laughs> daar is uh, de waterschapsheuvel, die tekenfilm van uh, Art Garfunkel daar paste de muziek bij. Luisteraars, en het is een hit uh, van uit de jaren tachtig alweer. Maar uh, hij zong dit dus ook uh, tijdens dat concert in uh, de Philharmonie in Haarlem, want daar uh, was dat concert, zong hij dat live samen met een, uh, met een gitarist. Prachtig om mee te hebben gemaakt. Uh, bijna, uh, uh, nou, bijna een minuutje of acht, dan gaan we uh, Dolly aan het woord laten met het nieuws van... Uh, uh, de regio, zeg maar, of uit de regio. We hebben goed nieuws over de zeeweg. Dat ga ik u vast verklappen. Dolly gaat straks meer vertellen daarover. Ja, die is weer open. Die is weer open. Ja, ja oké. Okay. Hey, en, en Hertha, daar ga je het ook nog over hebben. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. ja, jeetje. Dat is onderhand bijna wereldnieuws. Komen de windmolens ook nog voorbij? Of... Nee, daar heb ik even niks <laughs> over. Nee, want we wachten natuurlijk het filmpje af, hè. Wat door de gemeente zelf gemaakt wordt... over hoe het eruit gaat zien... Ja. als de plannen van minister Kamp doorgaan. Ja, nou, ik, uh, ik ga eventjes mijn schildersezel pakken. En dan, uh, <laughs> ja, ja, zo ben ik dan ook weer. Ja. En dan uh, ga ik alles zwart schilderen, Dolly. Nou, ben benieuwd. I see a red torrent. See the girls walk No colors anymore I want them maar gebeuren dat er een vrouw met de pot zwarte verf... zo oh, eigen door je, je huis loopt. <lacht> je hebt ze. Ja, ze is kennelijk wel fan van de Rolling Stones. Ja. Het is de groep maar Night... Een het is de groep na ja, maar dan een anders inderdaad. Het is de groep <lacht> Nightbird. Nou. Ja, ze, ze klinkt wel heel uh, sensueel. Sjoep, Sjoep, zou ik willen zeggen. Schoep, schoep. Het chair natuurlijk... We that I En met al haar liefde, luisteraars, gaat zij u het nieuws van vanmiddag vertellen. Hier is Dolly ten Pierik. Ja, luisteraars, hier is dan het regionale nieuws van 17 maart 2015. Zoals we net al hebben gemeld, is de zeeweg weer opengesteld. Automobilisten kunnen vandaag weer eroverheen rijden van beide kanten... Er was eerst gepland om de weg die gisteren vanaf twee kanten nog gesloten was, tot en met vrijdag 20 maart af te sluiten voor de kap van Populieren. Maar de provincie kan de overlast beperken. Het kappen zal nu gebeuren vanaf de fietspaden. Tijdens de sail-in en sail-out zijn waterscooters, flyboards, surfplanken en loopballen niet toegestaan op het Noordzeekanaal. Dat staat in de vaarregels voor zeil die Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied maandag bekendmaakte. De regels gelden voor de zeil in vanaf 8 uur op woensdag 19 augustus tot en met de zeele out op zondag 23 augustus. En zeilen op het kanaal is verboden evenals voorwerpen die met spierkracht over het water kunnen worden voortbewogen, Zoals dus de plasticballen waarin iemand kan lopen. Een 22-jarige automobilist moest zondagavond direct zijn rijbewijs inleveren nadat hij 59 km per uur te hard reed <coughs> op de N205 bij Vijfhuizen. De man uit Vijfhuizen trok de nodige aandacht van de videosurveillanten van de politie waarna hij werd aangehouden en zijn rijbewijs is, voorlo is hij voorlopig kwijt.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 De gemeente heeft een informatieavond aangekondigd om uitleg te geven over de beslissing. En deze zal donderdag 19 maart plaatsvinden om half acht avonds. En een ieder die tegen het afschieten is, is van harte welkom om de informatieavond bij te wonen. Overigens ook als u ervoor bent, mag u ook komen.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 En die dure cursus van 1038 euro moet de man zelf betalen. En als hij hem niet volgt, dan wordt zijn rijbewijs ongeldig verklaard. De groep 8 leerlingen van OBS Hannieschaft... hebben afgelopen donderdag een educatief bezoek gebracht aan de Tweede Kamer. Omdat burgerschap hoog in het vaandel staat van de school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 Het Historisch Museum Haarlem bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 21 maart van 11 tot 5 uur zijn de deuren van het museum aan het Groot Heiligland gratis voor iedereen geopend... en er zijn er gedurende de hele dag korte rondleidingen over de geschiedenis van Haarlem. Het Gasthuis is een sfeervol gerestaureerde ontmoetingsplek die zowel met naam als inrichting verwijst naar de oorspronkelijke functie van het museumgebouw... Het Sint Elisabeths Gasthuis dat in 1621 werd gesticht. In het Gasthuis worden kleine actuele exposities gehouden. En ook is het Gasthuis een winkel voor artikelen en moderne kunst uit Haarlem. En tot zover het regionale nieuws.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 komt wat verder landinwaarts in de regio. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. same old feeling. En dat waren natuurlijk de fortunes. Uh, ik kijk naar buiten en ik zie het zonnetje schijnen. Nou, dat komt goed uit. André van Duin is het helemaal met ons eens, uh, Is het net of alles beter gaat? Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn winterslaap door die mooie rood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 is het leven fijn als de zon schijnt. is hier wel warm, Dolly, vind je niet in de studio. Of heb jij er niet ja. zo'n zo last van? Nou, even? nee, ik, nou net wel. Want ik kwam ah. met een dikke sjaal om. Ja, maar ik zit nou, ik zit nou, nou ik, zit nou, zit ik, ik heb lekker dat zonnetje in mijn nek. Heer. Ja, je, je zit ja. nou in je bikini. Kunnen de luisteraars thuis misschien natuurlijk. Nee, ik heb de, me <laughs> verstopt achter al die schermen natuurlijk. <laughs> ze hebben de bikini aangetrokken, luisteraars niet. wel, <laughs> ja. <laughs> Je maakt daar een dollyboel van. Een eh, dolleboel, <laughs> <laughs> uh, heb, jij, heb jij nog verzoekjes uit? Dat je zegt van nou, die, dat plaatje wil ik ook straks wel even horen. Dat, dat je zegt van nou, uh, ik wil. Hè, ja. Bepaalde, bepaalde verlangens naar muziek. Ik ja, het heb zeggen. ik altijd wel, maar dan moet ik even nadenken in welke je... stemming ik heb. Ah, okay. Nou, iemand uh, moet, ja, moet de hond uitlaten en, uh, en dat is Herman van Veen die dat zingt. Ja. Oh, zo leuk.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 de zee zal bijden, de wind zal draaien, de zon zal schijnen, de trein zal draaien, de auto's rijden, wolken overdrijven, iemand zal gedichtjes schrijven. Iemand zal om God roepen. Iemand zal om opsporing verzoeken. Iemand zal excuses, bedankjes en facturen versturen. Om een beetje aandacht zal iemand van een takgoed duiken, het spoor oplopen of sterven om de tijd te doden. De hemel zal gloeien, de zee zal bijna. Zal de zon zal schijnen, de trein zal treinen, de auto's rijden, wolken overdrijven. Iemand zal gedichtjes schrijven. Iemand zal begrijpen dat wie overlijdt. Degene is die achterblijft. De hemel zal groeien, de zee zal dijken, de wind zal draaien, de zon zal schijnen, de trein zal treinen, de toetoes ruilen. Hoe kan hoeveel trein. iemand zal? Dichtjes geweest zo overdrijven. Zei de eerste wolk tegen de andere wolk. Die is leuk. Hey? <laughs> uh, Dolly, ja. you are so beautiful. Wat jammer dat die meneer niet meer leeft. Onlangs overleden, Joe Cocker. Ja. En op verzoek van Dolly. You are so beautiful. Een van zijn mooiste liedjes vind ik ook zelf. Doe ik ja, toch? voor mijn kindjes. Hè? Ja, ik moet altijd aan mijn kinderen denken als ik dit nummer hoor. Nou, helemaal goed. Ja. Uh, ik ga daar dra draaien van, van Sven. En Sven die, uh, niet van Sven van nu, maar Sven toen hij 12 was goed. Het zal wel iets ander kaliber nog zijn. Ja, toen heeft Jeroen Post een nummertje met hem opgenomen over de vogels in de lente. Nou, ik hoorde net bij het nummer van André van Vanduin hoorde ik ook zo'n fluitje, zo'n vogelfluitje op de achtergrond. En toen was je aan je kind, denken. ik. Ja, nou, luister lied. Het is De volgende klein. Dat is je zelf een voelen hoe je leven kan zijn. van liefde brengen, vreugde en dan voel je je blij. Tja! In de Bomen, een nummer dat uh, werd uh, opgenomen door Jeroen Post en Jeroen Nap. Uh, Mannen in Maarsen. nee, uh, nee Meidrecht. in Meidrecht, in de studio in Meidrecht, daar werd het opgenomen. Sven was toen uh, ja, 12 jaar oud. Uh, best wel leuk, en ook nog een rapper erachter. Dus uh, heel actueel toen, helaas nooit uitgebracht omdat de platenmaatschappij vlak voordat het nummer zou uitkomen failliet ging. Ja dat gebeurt allemaal maar zo. Eh, jammer. Maar in ieder geval, ja, kijk, en nou is hier natuurlijk de oud Sven om, om dit nog waar te maken. Dus nu kan het niet meer, maar het plaatje is bewaard gebleven. En eh, ik heb u er eventjes van, van laten genieten. Sven Duif met vogels, zo heette het precies. We gaan eh, een nummer draaien voor Yvonne Nijssen, want die luistert eh, mee eh, in het Bloemendaalse. En ik weet dat zij eh, fan is van een meneer die eh, ook helaas is overleden. Maar wiens muziek nog altijd luisteraars onsterfelijk blijkt te zijn? En dan heb ik het natuurlijk over uh, ja Elvis Presley. Wat zal ik eens van hem kiezen? Uh, I just can't help believing. BJ Thomas has had a beautiful song. I'd like to sing it for you now.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 And my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she's whispering her magic and her tears are shining on me sweet with love. This time the girl.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 Live opgegeten van Elvis Presley, speciaal voor je voorlezing noem het al. Sluit ik het eerste uur van ZFM Lunch af. We zijn er na nieuwsgekomen, weer luisteraars. Tot zo. more than just a day yeah I just can't help believing when she puts her hand in my hand and it feels so small and helpless that my fingers fold around it like a glove today The air conditioner off in here, man. Is it hot in here to anybody besides me? I'll be up in the balcony in just a second. Just hang loose up here. Thank you. you like my yes, I would love to use your voice. Oh, thank you. There's a lot of people here tonight that I'd like to say hello to, but I really. Uh, I really